Herman Cenk Willink, dat is degene die waarschijnlijk gaat uitzoeken welke partijen er nog met elkaar in een kabinet willen. Veel fractievoorzitters zien hem wel zitten als informateur. Hij loopt ook al heel lang mee in de politiek, zegt verslaggever Xander van der Wilp. Hij heeft in het verleden al meerdere keren geholpen bij kabinetsformaties. Hij was informateur in 1994 en ook in 2010. En in 2017 had hij een rol bij de totstandkoming van een kabinet. Dus inderdaad een hele Ervaren man. Of Cenk Willink ook echt informateur wordt hangt nog af van een kamerdebat vanmiddag. De PVV is in ieder geval tegen. Geert Wilders wil iets anders. Ik vind dat we voor verkiezingen zouden moeten gaan. Het is denk ik in het landsbelang om zo snel mogelijk een nieuwe uh, regering te krijgen. En volgens mij gaat dat sneller als je opnieuw naar de kiezer gaat. Maar de meeste partijen zien dus wel wat in Cenk Willink. Omdat hij zoveel ervaring heeft. Er is een man van 58 opgepakt voor het stelen van twee schilderijen. Het gaat om werken van Vincent van Gogh en Frans Hals, die vorig jaar werden gestolen uit twee musea in Laren en in Leerdam. De schilderijen zelf zijn nog niet gevonden. Na het lostrekken van het schip in het Suezkanaal... heeft bergingsbedrijf Boskalis een nieuwe klus. Ze zijn onderweg naar Noorwegen... waar een Nederlands vrachtschip in de problemen zit. Alle bemanningsleden werden gisteren... met een helikopter van boord gehaald. Het schip drijft nu voor de Noorse kust... op de automatische piloot... maar houdt het waarschijnlijk niet lang meer vol. En in het Brabantse Vught is opnieuw... een wasbeer gevonden. De afgelopen dagen zat er daar al een wasbeer in een boom. Die werd zondagavond met behulp van een... verdovingsgeweer weggehaald. En vanochtend werd er nog een wasbeer gevonden. Bij Albert in zijn kippenhok in de tuin. Vanochtend om half acht wilde ik de kippen gaan voeren. Ik deed de nachthok open en dan verwacht je dat er een kip zit te broeden. En er zat een wasbeer in het leghok. En het dier kwam niet alleen op bezoek. Hij heeft de kip de grazen genomen en zo werkt dat dus. De jager en het prooidier. De dierenambulance heeft de wasbeer inmiddels weggehaald. Dat ging niet heel makkelijk. Een van de medewerkers werd door het dier in zijn hand gebeten.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 Met nu CFM Luncht. Ja, lieve luisteraars, ter, welkom terug in de tweede uur van deze lunchroom op uh, dinsdag 6 april. We kijken naar buiten, het is wel lekker donker, maar wij zitten gezellig warm in de studio. Nou, warm. Warm. Koud dus. Ik heb wel koud. Oh. Nou. Ja, we vergeten de verwarming aan te zetten. Okay. Nou, Dat vind ik te moeite. Maar goed, gaan gaan we gaan twee uurtjes weer door met wat lekkere muziek, wat info, een receptje, het weerbericht en wat verder voorbij gaat komen. En uh, we beginnen maar met een, een liedje voor de spoorwegen. Thank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 Station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Een rammeloplossing, daar roept een juffrouw, koffie, niet. Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein minder vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit de raam, om te zien of zij daar staat. Kneegering, kneegering, kneegering, kneegering, kneegering, kneegering.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 Kreeg er één, kreeg er één, kreeg er één, kreeg er één. Kreeg er kreeg er kreeg kreeg kreeg En ik blijf bij jou slapen, jij woont bij het spoel. En s'nachts... Ja, dat is, uh, dacht ik, zo'n beetje de doorbraak geweest op, uh, van, uh, van Guus Nevers... en uh, toen nog met Vagant, met die groep samen. Dat is voor hij helemaal solo ging. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Ja, ik zag je bedenkelijk kijken. Ja, nou, ik zat even na te denken. Oh, uh, oh. Ja, dat gebeurt niet vaak. Nee. Nee, dus nee ik was, hoorde ik al, was even vastgelopen. Ik hoor het hier helemaal. <lacht> ik ik hoor het kraken. Ja. <lacht> ik zit na te denken. Dat heb ik een tijdje gedaan. Ga jij wat voorlezen over de zandsculpturen, ja. ja. zie ik. Vanaf uh, 3 mei, zal voor de tiende keer het Europees Kampioenschap Zandsculptuur in Zand dat weer van start gaat. Leuk. Maar volgens mij was dat... Maar dat kwam zeker door het coronajaar vorig jaar dat het later was. Ja, is dat in aangepaste vorm is iets ik heb geweest. Het, uh, ik, ik heb het idee dat het pas uh, geweest is. Ja. Nou, het thema dit jaar is het landschap door het oog van de meester. Zes zandkunstwerken worden vervaardigd door kunstenaars... uit zes verschillende Europese landen... En zij gedurende een periode van vier maanden gratis te bezichtigen op de diverse locaties in het dorp. Landschap door het oog van de meester kan door de kunstenaars breed en naar eigen inzicht geïnterpreteerd worden. En van een beroemd schilderij van een 17e eeuwse meester tot een eigen interpretatie geven van een toekomstig Hollands landschap. Elke kunstenaar zal naar eigen interpretatie een ontwerp en zandsculptuur creëren van circa 3 bij 4 meter en 4 meter hoog. Op 9 mei maakt de vakjury bekend... welk zandkunstenaar zich Europees kampioen... zandsculpturen 2021 mag noemen. Het Festival Zandvoort... is een samenwerking tussen de Zandacademie... de gemeente Zandvoort, Holland Casino... en Zandvoort Marketing. Ken jij die man die wel eens op televisie is... met een... Uh, dus Ook met, met, met zand met door zijn te, met met vingers. En dan, zo knap vind dat, ik dat. Mooi, ja. Dat vind ik echt zo mooi om te zien. precies is wel een leuk idee om, om, om deze man eens uit te nodigen. Hier te, tijdens uh, zo'n festival. Dat zou yeah. heel leuk zijn. Ja? Ik, ik moest er eens op een opeens ja. zeggen, ik, zie hem heel, ik zie hem regelmatig voorbij komen op ja. tv. En dan denk ik van, wat doet die man dat knap? Nou, een oproep aan... Aan Zandvoort aan ja. de organisatoren. van probeer deze wand te strikken, als erg leuk zijn. En kan je dat kunnen doen in het Standfoos Museum, dus of ja. weet ik veel. Ja, want als de wind waait waait het zand misschien weg. Ja, dat, uh, dat ja, is dat oké. Okay. Nou, Maar wel, we dat zou een mooie uh, mooi. Ik ga zeker kijken dan. Ja, ja. We hebben best wel leuke ideeën af en toe, Guus. Eh. Ja, ja, toch? Ja, ja. ja toch? Ja, okay. ja, zeker wel. Zeker okay. wel.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 vibe voelen als ik kom We kunnen move als ik kom want het is Thursday Je geeft me cake, maar het is niet eens mijn birthday Zeg wat je wilt, ik doe het. ik weet dat je met me wilt ik wil, En ik weet dat je meer dan vrienden wilt zijn Jij bent onderdag van mij Een beetje Netflix en vibes. Baby, maak wat vibes wat tijd voor zeg wat Als je anders bent, ik ben niet als jouw friend oh. Doe je ding nou? Vanaf van nu ben, ben ik jouw prijs, ja. Zeg mij wat jij voor me voelt, want ja. jij ja. weet precies wat je doet met ja. mij Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan? Ja. Jij bent onderdag dag van mij, ben je Netflix en vibes. Ben je wat vibes? Baby, maak maar tijd voor mijn vraag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 Ja, en uh, we gaan nu uh, verder met Artiest van de Dag, hebben we zojuist besloten, hè? Ja. ja. Ja? Heb je hem en, opgezocht? En, ja, ik heb hem opgezocht. Oké, okay. nou ja. Uh, eerst het verhaaltje naar een nummer of andersom? Doe eerst het uh, nummer. Hier komt hij. Wie kent hem niet meer? Hè? Born to be. Hier is Patrick Hernandez. Die is de dag Born. En dit was uh, Patrick uh, Hernandez. En die is geboren op 6 april 1949. In en het is Fransman. Uh, tijdens de jaren 60 groeide zijn interesse in de muziek. En hij begon te spelen in verschillende dansings- en balzalen. Toen Hernandez eind jaren 70 in Aalbeke, dat België woonde... schreef hij zijn enige grote disco-hit Born to be Alive. Wereldwijd bracht de, de single ongeveer 25 miljoen dollar op... en werd er meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. Het betreffende nummer wordt jaarlijks nog steeds meer dan een miljoen keer gedownload... via officiële sites, onder andere iTunes. Het succes was formidabel en in januari 1979 eh, ontving Hernandez, Hernandez zijn eerste gouden plaat van... Uh, Italië. Het nummer werd verspreid over heel Europa... en werd in april 1979 een nummer 1 hit in Frankrijk. En wist jij dat Madonna bij de Betting geweest uh, zou, zou zijn? Nee, als we geweten hadden gekeken. Nee. Uh, hierdoor kon Madonna doorgroeien in de wereld van muziek. En de man die hem destijds lanceerde was de Belg Jean Van Loo... die zijn manager werd... In november 2011 werd Born to be Alive nog eens van onder het stof gehaald als soundtrack voor de film Het Varken van Madonna van regisseur Frank van Passel. De muziek en tekst werden gearrangeerd door de West-Vlaamse zanger Flip Cowleer. Andere hits van hernam des zijn Back to the Bookie en Disco Queen. Dus ja, geen, ja, geen hele... We zijn er weer een beetje bij over deze zanger. Ja, toch? Ja, en dan heb ik nog een klein dingetje als... als Afsluiten. Als ja, zijn vader was uh, uh, Spaans... en zijn moeder was half Oostenrijks, half Italiaans. Nou, dat is een beetje terug te vinden in de naam, denk ik. Hernandez. Ja. toch? Ja. We gaan uh, een stukje cabaret doen van heel lang geleden, denk ik. Toon Hernandez. Een paar weken geleden, mensen...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 Zelf seksueel. was zelf een seksueel. Mijn vrouw zegt, wat is dat voor een rare vent? Ik zeg, die man is een seksueel. GELUIDEN. En die ging iedereen zo... Een, een bedweter eigenlijk, weet je. Een bedweter. GELUIDEN. GELUIDEN. GELUIDEN. Een bedweter. En iedereen begon me te vertellen. Ze, ze het even doen. Even, ik geef even een... Dan weet je hoe het ging. Um, Sylvia...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 een uh, drie-granen-ei. Uh. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Drie-granen-ei. Nee, het hebben we al gehad, een drie granen ei hebben we gehad. Nee, nee het hebben we al gehad. En, uh, de... Kerstboom heb ik ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Uh. Mij heb ik mijn vader, de kiespijn, heb ik ook gehad. Al, hè? Dat heb ik allemaal gehad. Dat de, dat heb ik de... Geluk heb ik van gezongen. Ja, was... Ik ging leggen. hè?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 Mijn grootmoeder had twaalf kinderen, had geen tijd voor seks. Huh? geleden, Toch? Jawel, Zeker. echt wel. Ja. Ik, uh, ik heb, ben even geweest kijken of er uh, al wat weer uh, open is wat uh, de blauwe tram en pluspunt betreft. En ik denk dat het in deze periode van uh, weinig doen is en voor de jeugd uh, het eigenlijk wel een depressieve toestand is met een hoop uh, valkuilen om de hoek. Uh, er is, er gaat, uh, is wel wekelijks op dinsdag en op vrijdagavond uh, om uh, half acht... en dat is wel uh, voorlopig online... een herstelgroep voor uh, verslaving. Uh, wat misschien wel het allerbelangrijkste is om te kunnen stoppen met gebruiken... is om je verhaal te delen en te bespreken met mensen... die dezelfde verslavingsproblematiek hebben. In de veilige en anonieme omgeving van een praatgroep... begint de weg naar herstel... De groep wordt geleid door twee ervaringsdeskundigen... die ruime ervaring hebben in het helpen en begeleiden van medeverslaafden. Zij zijn de gespreksleiders van deze bijeenkomsten. Dus heb je vragen of wil je je aanmelden... bel dan uh, 06-46-44-3769... of mail Esther Madeira. Uh, locatie is alles uh, online... Dus het telefoonnummer zeg ik nog maar een keer... want de mail staat er niet echt bij. Dus het uh, telefoonnummer is 06 46 44 Oké, okay, dankjewel. <tie> dankjewel, dus. Uh, het volgende we hebben we al uh, eerder gedraaid in de uitzending... maar ik blijf hem mooi vinden. Onze eigen Ellen Clark een uh, mooi gelegenhuisduet.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 De dorpsgenoot. Nou ja, hij woont wel niet meer hier. Maar het, is toch, het blijft als onze zandvoorste vriend, Ellen Clark met Maria Vuselier en uh, perfect. De, sommige nummers springen er echt uit. Die springen he? er dit echt uit. Uh... En uh, dit was gewoon geweldig, natuurlijk. Ja. Ja. Um, even kijken wat hebben we. Nou, we gaan even terug naar de een oudje. go me oh my oh he gotta go pull the pirogue down the bayou his yvonne the sweetest one me oh my oh son of a gun we'll have big fun waren dit met Jambalaya. En uh, zo naar het uh, volgende nummer de, de mensen wel dan wel niet blij maken met het weerbericht dus. Ja, dan okay, gaan we doen. naar het volgende nummer. I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you own Weerbericht en uh, gaan de mensen blij of niet zo blij maken? Luus. Nou, het ziet er niet echt lenterig uit. Nee. Het, uh, zoals we gemerkt hebben, is vandaag al totaal rijke winterse buien gekomen. En de ene na de andere hagel- of sneeuwbui passeert de regio. En soms kan het zelfs ook onweren. Bij buien is kans op windstoten tot 75 kilometer per uur. En tussen de buien door zal de aprilzon de eventuele gevallen... Winterse, sneeuw, winterse neerslag weer snel doen smelten. Het wordt uh, maximaal 5 graden, maar tijdens de buien is het kouder... en de gure noordwestenwind maakt het koude beeld compleet. Vanavond komt het tot uh, winterse buien... en komende nacht kan het enige tijd sneeuwen. De temperatuur daalt naar iets boven nul. <coughs> en morgen... Het schijnt uh, geregelde zon, maar het komt ook tot enkele regen- en hagelbuien. De kans op sneeuw neemt geleidelijk af. De temperatuur stijgt naar 6 graden en daarmee blijft het koud. Donderdag uh, zal het wat rustiger uh, worden met naast wolken ook geregeld zon. Met ongeveer 9 graden is het iets minder koud. Vrijdag is het ongeveer 8, 9 graden en daarmee blijft het eigenlijk te koud voor de tijd van het jaar... Het weerbeeld laat geregeld wel de zon zien, maar er is ook kans op een bui. En pas na het weekend lijkt het allemaal wat uh, warmer te worden. Maar het blijft te koud voor de tijd van het jaar. Nou. Dus we moeten nog heel even geduld hebben. En uh, ik hoop dat uh, in de loop van volgende week ziet het er wel ietsje beter uit. Ja, wel, maar misschien is het toch een beter idee om in plaats van standsculpturen sneeuwpoppen te maken. Uh, ja, maar dan... Ja, dan... Uh, Dankzij ja. wie hebben wij het mooie weer gekregen? We moeten even bijvermelden. Ja, is het. dat is uh, Fariko Schreuder. Ja, ah, dat bedoel ja. ik. Ja. Maar ja, het weer doet het altijd op zijn eigen manier en doet. En Frank Sinatra doet het ook. En nee? And now the end is near. And so I face the final curtain.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 is dit nummer niet gecoverd en door hoeveel artiesten op de plaat gezet. Maar toch, het blijft het allermooiste. De originele Frank Sinatra. En weet jij wie dat nummer ooit geschreven heeft, Luz? Nee, maar dat ga jij mij vertellen. Dat is Paul Enka geweest. Oh en, ja, nou weet ik het niet. En die was ja. zelf ook op de plaat gezet. Ja. En de, misschien nou, die volgende keer eens meenemen, want dat is ook een hele mooie uitvoering. Maar dit was uh, de, de grote hit eigenlijk van Frank Sinatra, My Way. Jij ja, gaat de keuken in? Ik ga de keuken in. Ik heb de potten en de pannen klaargezet. En we gaan vanavond... Uh, voor vanavond heb ik uh, een bruine bonenprutje. En dat is uh, voor vier personen. En daar heb je voor nodig. 100 gram uh, spekblokjes. Twee grote uien. 200 gram gehakt. 200 gram salami. 400 gram krieltjes. 2 deciliter bier. Twee blikken bruine bonen. Een ro twee rode paprika. Twee eetlepels mosterd. En een beetje cayennepeper. Je hebt de, gaat de voorbereiding maken. Paprika, ui, salami. En in blokjes snijden. En uh, net zoals de krieltjes. Bijvoorbeeld in vieren. Dan ga je verder met de bereidingswijze. Spekblokjes uitbakken. Dan ook de ui erbij. Dit even samenbakken. Dan de paprika erbij. En gehakt. En als alles lekker is geworden, dan alles over in, groot, in de grote pan. Dan de krieltjes erbij met het bier. En dit in 15 minuten samen laten koken. Niet te hoog, gewoon rustig aan. Dan de cayennepeper erin doen met de uitgelekte bruine bonen. En uh, alles goed, als alles goed warm is, kan er gegeten worden. Serveertip, doe er een lekkere salade bij. En ik zou zeggen, eet smakelijk... Het uh, uh, recept is terug te vinden. Uiteraard uh, bij Smulweb.nl. Oké, okay, we hebben bonen dat Wordt willen lekker knetteren dus eigenlijk. He? Ja, ik denk het is, toch, uh, het is toch een beetje winters. We ja. doen gewoon lekker een, uh, een, een... En ik vond het er eigenlijk wel heel erg lekker uitzien. Het is niet met de wind, maar door de wind. En dat zingt dan... Ja. Uh, onze Miss Montreal. Ik zie je voor me.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 in mijn ogen staat geschreven Je moest eens weten Zegen met jou Ben ik nooit alleen Ja, vol overtuiging gezongen door Miss Montreal, door De Wind Wat een geweldige, geweldige zangresistie. Ja, is heel mooi dus um, we kunnen nog. Had jij nog wat meldingen? Ja, ja, ik doe er toch nog maar eentje van, de, de, van het pluspunt en de okay. blauwe tram. Want uh, wekelijks is er ook, iedere maandag van uh, half acht tot uh, half negen, en ook weer uh, online, uh, een depressiesteungroep. Uh, Eén op de vijf mensen krijgt ooit te maken met een depressie. En vooral in deze coronatijd met alle beperkingen, je niet kunnen uiten. En vooral voor de jeugd. Het kan iedereen overkomen en heeft een ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. En gelukkig zijn er goede mogelijkheden om een depressie de baas te worden. Een mooie stap is om lid te worden van een steungroep. En een steungroep is beslist geen klaaggroep. De sfeer is altijd positief met humor en met respect voor elkaars situatie. Heb je hulp nodig? En, uh, wil je erover praten, bel dan of mail naar Rob. zijn is en groepsbegeleider. En zijn telefoonnummer is 0653390328. Oké, okay, dankjewel dus. En uh, we gaan kijken of we het volgende nummer nog helemaal kunnen draaien. We gaan uh, starten. Lionel Richie, Hallo.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 Uh, het zit weer op de twee uurtjes lunchroom op deze dinsdag uh, 6 april. Luus aan de andere kant en ik van deze kant... hopen dat het uh, een beetje leuk is overgekomen, buurvriend vanmiddag. Wij hebben het uh, weer met alle plezier gedaan. Toch, Lus? Ja, echt wel. Uh, ik hoop dat, uh, dat we ook wat uh, leuks hebben kunnen brengen. Ook al hebben we er weinig nieuws, herher. We, zijn we proberen het toch. He, we, we hebben ons uh, best gedaan. Zeker. Wat Luus en mij betreft. Uh, tot tot volgende uh, week dinsdag. Jij ook uh, volgende week dinsdag weer Luus? Tot volgende week dinsdag. Jazeker okay. ben ik er weer. En vanaf uh, deze kant wil ik alleen maar zeggen. Uh, let op uzelf, op iedereen. En uh, blijf gezond. En nog een hele fijne dag.